Bij een treinongeluk in Duitsland zijn tien mensen om het leven gekomen. Er zijn veertig gewonden, sommigen zijn er slecht aan toe. In de deelstaat Sachsen-Anhout botste rond half elf gisteravond een passagierstrein op een goederentrein. Dat gebeurde bij de plaats Hordorf in de buurt van Magdenburg. Duitse media melden dat er ongeveer vijftig mensen in de passagierstrein zaten en dat de goederentrein kalk vervoerde. De passagierstrein was van Maagdenburg op weg naar Halberstad. Treinen uit beide richtingen moeten op dat traject over hetzelfde spoor rijden. De Iraanse ambassade in Den Haag zegt dat de executie van de Iraans-Nederlandse Zara Barami een nationale kwestie is. In een schriftelijke verklaring van de ambassade staat dat het uitgevoerde doodvonnis geen invloed mag hebben op de relatie tussen Iran en Nederland. Volgens de ambassade heeft Barami een eerlijk proces gehad.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 In Noordwijk is een automobilist een huis binnengereden. De auto kwam midden in de woonkamer tot stilstand. Eén bewoner van het huis is bij het ongeluk om het leven gekomen. Een vrouw raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Na het ongeval zijn de bestuurder van de auto en een andere inzittende op de vlucht geslagen. De politie van Noordwijk blokkeerde enkele wegen in de buurt en zette speurhonden in om de twee te vinden, maar dat is niet gelukt. De zwager van de Tunesische oud-dictator Ben Ali... heeft in Canada asiel aangevraagd. Dat heeft de Canadese regering bekendgemaakt. Ben Ali's zwager Belhassen-Trabelsi kwam afgelopen week... met een privévliegtuig in Montreal aan. Samen met zijn vrouw, vier kinderen en een oppas. Waar hij op dit moment is, is niet bekend. Gisteren zei de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Kennen... dat hij gehoor wil geven aan een uitleveringsverzoek van Tunesië. Maar nu zegt de minister dat Trabelsi volgens de Canadese wet... het recht heeft om asiel aan te vragen. Zo'n procedure bij de rechter kan jaren duren.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 In de Eredivisie heeft koploper PSV op het nippertje gewonnen van hekkersluiter Willem II. In Eindhoven maakte invaller Zeefuik, diep in de blessuretijd de 2-1. Willem II speelde toen met 9 man vanwege twee rode kaarten. AZ won thuis met 6-1 van VVV Venlo. Alle Alkmaarse doelpunten werden gemaakt door IJslanders. Vooral Siktorson was op dreef. Vitesse versloeg in Arnhem Roda JC met 5-2. en De graafschap tegen Utrecht werd afgelast. Die wedstrijd wordt dinsdag gespeeld. Het weer in het noorden en midden van het land hier is nog bewolkt, nevelig of mistig, maar later op de dag wordt het overal zonnig. De temperatuur loopt op naar 0 tot plus 3 graden. Ook morgen is het nog droog en vrij zonnig winterweer. Daarna wordt het wat zachter met meer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Aanween verkeersinformatie met een waarschuwing, want in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe komen misbanken voor. Het zicht kan plaatselijk minder zijn dan 200 meter. Houdt u daar rekening mee? Ik bevind mij in een hok. Um, ja, hier, vlak voor het capitool nog wel, een hok. En in dit hok sta ik met Jan van Straten, docent Milieu, Economie en Fotograaf. Uh, meneer van Straten, wij gaan zo direct in dit hok aan de gang, hè? Um, Wat hebben we daarvoor nodig? Uh, een camera. Een fotocamera? Ja, natuurlijk. En een wat kompas. nog meer? Een kompas? Je moet, ja, je moet weten wat noord is. Ja. En als je een gps hebt, moet je die wel even meenemen. Een, een camera, een kompas en een gps. Um, want wij gaan dit hok uh, fotogra fotograferen. Ja, ja. Ja. Ja. Um, zouden de luisteraars nu weten wat we precies gaan doen? Ja, misschien wel. Als de mensen die een beetje opgezet hebben wat er op de ogenblik aan de hand is. Die zeggen gelijk, oh natuurlijk, dat is dat en dat. Ja. En de mensen die een beetje zitten slapen de afgelopen weken. Die zeggen, wat, wat een hok zou dat nou zijn? Is dat een knijdenhok of zo? Of... Maar Die horen het over een paar minuten. Um, dan gaan we het allemaal uitleggen. Nog even, ja, wij gaan fotograferen. Kan dat nu al? Het is een paar minuten over acht. Het is ja, schemerig. Nou, het kan wel, maar als je eventjes wacht dat er even wat dichtbij komt, dan gaat het veel beter. Okay. Zul je dan binnen direct eerst de theorie uitleggen en daarna straks de praktijk doen? Ja, doen we. Nou, gaan we naar binnen, Kom. Ja, goedemorgen. Zoals beloofd, zo direct alles over het hok van uh, Jan van Straten. Die trekt rustig zijn jas uit. Meneer van Straten, we zitten nu ook in dat hok, hè? Ja, dat ho dat hok is vrij groot, precies. Nou, het kapitaal staat ook in het hok. Het wordt steeds raadselachtiger. Um, wat hebben we behalve dit hok nog meer voor u in petto de komende twee uur? Nou, zowel de die-hard natuurliefhebbers als de milieuridders onder u komen aan hun trekken. De zorg voor vleermuizen op oude defensieterreinen. De opwinding over de domme energieverspilling. Een fietspad met ingebouwd zonnepaneel. Aandacht voor de reusachtige vulkaan onder Nederland. En, ja, u hoort het goed, de vulkaan onder Nederland... En voor de liefhebbers natuurlijk de venolijn. Lisa zit ziek thuis. Lisa namens alle vogels heel veel sterkte en tot heel snel. En tot tien uur is dit hoe dan ook vroege vogels. Uit de ouverture uit de Sinfonia Veneziana in D Groot... van de Italiaanse componist Antonio Salieri. Uitgevoerd door de London Mozart Players. Jan van der Straten zit inmiddels uh, tegenover mij. Uh, Jan van der Straten van de stichting Saxifraga... die zich bezighoudt met fotografie. We spraken net over uh, die hokken, het hok waarin we zitten. Uh, wat is precies zo'n hok? Nou, dat hok, dat was uh, het hok met een nummer... 137,473. Ja. En dat nummer geeft de Amersfoortcoördinatie weer... van één van de vele kilometerhokken die in Nederland rijk is. Ja. We Want... hebben 36.000 hokken die op het land liggen. En dit is er eentje van. Want we stonden niet in een kippenhok of in een uh, reusachtig nee. uh, giraffenhok... maar in een kilometerhok. Een kilometerhok. Een hok van een kilometer lang en een kilometer breed. Ja. Nederlands kun je opdelen in kilometers. Er ja. heeft prachtige kaarten voor u liggen. En... Uh... Wij stonden in één in zo'n kilometer. Uh, nu heeft u een project, um, NL in beeld. Ja. En, en wat is dat project precies? Nou, de opzet van het project is om ieder kilometer ook van Nederland... in het centrum, in vier windrichtingen te fotograferen... en de bediening die vast te leggen hoe nu het Nederlandse landschap eruit ziet. En uh, waarom? Waarom? Ik heb... Uh, enkele tientallen jaren geleden aan de wieg gestaan... van de milieustatistieken bij het CBS. En daar heb ik toch wel van overgehouden dat uh, meten weten is. Als wij niet weten hoe het Nederlands landschap eruit ziet... dan weten we eigenlijk ook niet hoe het verandert. Ja, je weet er wel iets van, je hebt er een idee van... maar het ligt niet vast. Vroeger telden wij grutto's niet. En we dachten, nou, je gaat vooruit, je gaat achteruit. Uh, uh, iemand zei, ze gaan achteruit. En de ander zei, ja, hoe weet je dat dan? We hebben we op een gegeven moment de koppen bij elkaar gestoken. En Toen hebben we van opgericht. En we zijn die dingen gaan tellen. En als nu de grutte achteruit gaat. Een paar jaar achter elkaar. Dan zeggen we, kijk, die cijfers. Het loopt terug. Vorige week tuinvogeltelling. We houden alles in de gaten. Waarnemingen. Venolijn bestaat tien. Alleen het probleem met dat landschap is. Dat je dat niet kan tellen. Zoals je grutters kan tellen. Een grutte tel je. Een gladde slang. Die tel je. Er waren zoveel oranje types daar en daar. worden allemaal vastgelegd. Maar met het landschap hebben, hebben wij niks vastgelegd. Maar er wordt toch bijgehouden hoeveel, uh, hoeveel vierkante kilometer uh, uh, uh, akkerland is er... en bouwland uh, en hoeveel bebouwing en uh, hoeveel natuur... en hoe groot uh, de, de weerribben zijn, ik zeg maar wat. Ja. Dat is toch bekend? Ja, kijk, dat zijn hele grove dingen natuurlijk. Je kan dit best helder krijgen, denk ik, als je een keer de vraag stelt... Hoe zou je het vinden als wij nu, op dit moment, in 2011... diezelfde set foto's van die 36.000 kilometer hok die Nederland telt... van 1930 zouden hebben? Dan zegt iedereen gelijk, hè? Dat zou fantastisch zijn. Ja. ja, maar dat hebben we niet, want het is nooit systematisch gefotografeerd. Nee. En dat systematisch, daar gaat het om, hè? Want Inderdaad, toen ja. ik hoorde van uw project, een paar weken geleden op de redactie... hadden we het erover, ik zei van, nou weet je, de nationale landschappen... I iedere provincie geeft ieder jaar een kalender uit met ja. fantastische foto's. Ja. Dus we weten hoe de duinen van Noord-Holland en de Zeeuwse eilanden, dat weten we. En daar zijn ook foto's van, van de jaren 40 en 20 en noem maar op. Ja. Er, zijn, er zijn oude foto's. Ja. Maar A, ah, waar zijn die genomen? Even één klein voorbeeld. In de jaren tachtig heeft Seybrands, was toen de landsarchitect, heeft initiatief genomen op, op 800 plekken in Nederland, verspreid over heel Nederland, foto's te maken van landschappen. Die beelden zijn bewaard gebleven, kwamen een tijdje geleden boven water. En uh, de fotograaf die leest nog. En die man zei: Daar kan ik zo weer vinden waar het is. Ja, dus niet. Nee. Hij had wel het kilometerhok opgeschreven waar het was, maar hij was, ja, 800 plekken, dat is ook niet goed voor te stellen. Men wilde namelijk die dingen herhalen. De landschapsbeheer was een van de, van, de, van de groeperingen die zei: Dat moeten we gaan doen. Dat is fantastisch. Hebben we Hebben 800 plekken met oude foto's en met nieuwe ja, foto's. Dan heb je eikpunten, zeg maar, eikpunten, van hoe het 20 jaar geleden ja, was. En dat project is niet geslaagd. Doodjevaardig omdat men toen niet vastgelegd heeft: deze foto is op die coördinaten precies genomen. En men was later niet meer in staat om die plek terug te vinden. Ja. Dus wat, wat, wat u wilt is uh, die kilometerhokken. Uh, vanuit het midden van zo'n kilometerhok ja. precies fotograferen... in alle windrichtingen, u ja. zei het al, hè? noord, zuid, oost, west... zodat je nu vastlegt hoe, het, hoe Nederland er nu uitziet. Precies. En je later, in de latere fase, 10, 12, 20, 30 jaar... Uh, zo'n project geheel of gedeeltelijk zou kunnen herhalen... en je kan de boel naast elkaar leggen ja. en zeggen, kijk, dit is er gebeurd... Behalve dat dat verschrikkelijk leuk en mooi is voor de mensen over 30 jaar... dat ze kunnen zeggen, Goh, dat bij, als je bij het kapitool stond en je keek dus naar het noorden... zag het er zo uit en nu dan. Waarom is dat ook belangrijk? Nou, het is vooral belangrijk omdat het landschap eigenlijk een beetje... Ja, hoe moet je dat zeggen? Het is van ons allemaal, maar het is eigenlijk van niemand. De grutto's zijn er zo van. <laughs> ja. Ja, ja. Ja, en, dan... en die maken zich daar sterk voor. Ja. Ja, en, zo, en, en de zeehonden van Lee niet hard. Ja, en, en het landschap, landschap. is... Ja, we hebben nationale landschappen, ja. provinciale landschappen. Ja, maar die provinciale landschappen zijn toch eigenlijk... Ja, een soort natuurmonumenten in de provincie. En als zodanig een beheerder van natuurtreinen. En, en dat is het dan. Het is prima, maar dat daar een set beelden ligt van het landschap... enzovoort, enzovoort. Nota's die over landschap gaan van, van, van, van een ministerie, ze zijn zeldzaam. En het, het landschap is en blijft toch voor mij een, een, een, een zaak die te weinig aandacht krijgt. Ja. Maakt u zich er zorgen over? Het heeft te maken ook met dat vage karakter. Ja. Maar komt dit voor uit uh, opwinding of zorg? Of, uh, uh, die komt angst? voor mij van twee kanten vandaan. Ik, ik, ik hou van landschappen. En uh, ik heb veel door Europa heen gesjouwd en gelopen. Uh, in die stichting Saxifraga hebben wij ook uh, enkele tienduizenden beelden van Europese landschappen liggen. En je ziet het. En je ziet dat het verandert. Ja, en het ligt niet systematisch vast. Ja. En dan zeg je toch een keer, met die achtergrond van milieustatistieken... Ja, waar ik dat geleerd heb, van als het niet vastgelegd wordt, bestaat het niet. In discussies in de jaren negentig over mestoverschot... en presteerden mensen van landbouw het, om net te doen... of het, landbouw, of het mestoverschot eh, vorige week dinsdag was ontstaan. Ja, dat ga je krijgen als je niet iets vastlegt. Ja. Nu legt u dat vast met uw, uh, uw project NNL in beeld. En dat valt weer onder uw stichting uh, Saxifraga. Ja. Um, ja, al die foto's die komen op een gegeven moment bij u dus in, in beheer. Wat, wat doet u ermee? Nou, Twee dingen. <coughs> Om te beginnen gaan de grote bestanden op haar schijven. Ja. Op verschillende plekken, dat het niet verloren kan gaan. Ja. Ze worden verkleind naar het formaat wat voor een server... en op een uh, laptop uh, uh, gezien kan worden... Dat zijn vrij klein, hele kleine bestanden in feite. Dat zijn 65 kb, dus dat is straks veel voor. En die zetten wij op de website. Oké, okay, dat is voor en iedereen. Die kan iedereen bekijken. Ze zijn ja. vrij toegankelijk voor iedereen. En iedereen mag ze ook gratis downloaden. Ja. Vooral die 36.000 hokken in de toekomst. Ik stel voor dat wij straks uh, het hok ingaan en het gaan doen. Uh, het Kilometerhok. Uh, ja, kilometer, ja, maar uw vrouw zit erbij en die zit al, dat, dat, we gaan fotograferen en, uh, in het Kilometerhok. En dat gaan we straks doen. Oké. Okay. Okay. Thank you. Dat waren de harpisten Ursula Holliger en Katarina Eisenhoffer. En zij speelden de prelude voor twee harpen uit opus 18 van de Franse componist César Frank. We gaan naar Vleermuizen. Want deze week kwam mobilisatiecomplex barle nassau in handen van de Stichting Recreatie en Natuur. Waar eerst eh, militaire loodsen en asfalt het beeld bepaalde... komt straks een natuurgolfbaan en veel nieuwe natuur. Voor de vleermuizen die in de oude loodsen zaten... is een jaar geleden een toren gebouwd, het Vleermuishotel. Vorig jaar was dat ook te zien, de aanbouw daarvan in Vroege Vogels TV... Maar de vraag is nu natuurlijk of, uh, of die vleermuizen... het nieuwe onderkomen al hebben weten te vinden. Jan-Pieter Vermeulen van de dienst Landelijke Gebieden... laat het Paramoor zien wat er over is van het ontmantelde defensieterrein. Door het woekerende struikgewas kost het wel wat moeite... om op de plek van bestemming te komen. Lukt het? Ja. Echte natuur hier, hè? Fantastisch. <laughs> Een groot, uitgestrekt, zanderig gebied is dit. Ja, volgens mij zou het een heel mooi heideveld kunnen worden... als daar de heide de kans krijgt. En dat, dat was dus tot voor kort allemaal asfalt met een stuk fundering. En uh, daarvoor, je ziet daar een soort geul, een hele diepe geul. Dat was uh, een, een, een weg over het terrein. En daar lag een uh, fundering van iets van 80 centimeter. Nou, dat, dat kan je nagaan. En hier stond een gebouw, een militaire loods uh, uit de, de mobilisatietijd... In die tijd moest er een reserveleger kunnen optrekken naar het front. Tegen de Russen? Tegen de Russen. En uh, daarvoor uh, waren ongeveer 100 terreinen in Nederland uh, ingericht. En per terrein iets van 500 voertuigen, met alles wat erbij hoort, Ja, is allemaal weg. En nu, afgelopen najaar, dus zeg maar uh, 21 jaar na de val van de muur, is het terrein opgeleverd. Wat heeft er allemaal gestaan dan? Nou ja, uh, 36 gebouwen, uh, grote loodsen, munitiegebouwen. Uh, Verbindingsgebouw, dus voor veldtelefoons en dat soort dingen. Er was een, uh, een wachtgebouw waar de administratie zat... en uh, een reparatiewerkplaats, Ja, van alles. 36 gebouwen allemaal gesloopt, dus er staat echt niks meer. Ik weet wel dat er sommige van die gebouwen vleermuizen zaten. Hè? Dat klopt. Dat klopt. En dat was een probleem natuurlijk. Ja, voor ons was dat een probleem, omdat we die gebouwen wel wilden slopen. En voor die vleermuizen natuurlijk ook, want die waren hun huis kwijt. Erik Korsten is een oplossing bedacht, hè? Jij bent van de zoogdiervereniging. Want er is een uh, toren gebouwd, hè? Dat klopt, ja. Voor twee soorten, voor gewone grote vleermuizen, die zaten hier in de gebouwen. En voor gewone dwergvleermuizen. En uh, ja, even kijken of het werkt, dat weten we nog niet. En waar staat hij? Hij staat hier achter, een stukje achter ons. Zo dicht mogelijk bij het gebouw waar eerste vleermuizen zaten. Ja, want anders kunnen ze het niet zo makkelijk vinden, hè, denk ik. Nee, nee ze, we hebben gewacht tot de toren af was. En uh, een ander gebouw dat ook hier stond, dat is ook blijven staan. Zodat de vleermuizen nog een beetje keuze hadden. En toen de toren af was, is alles gesloopt. Hebben ze voldoende tijd gehad om dat te kunnen ontdekken. Ja, zullen we eens even gaan kijken? Dat is goed, ja. Oké, okay. nou, moeten we hier, uh, hier door het struikgewas? Struik Naast mij ook uh, Ronald Leenders. U bent uh, de nieuwe eigenaar, hè? Ja, samen met een aantal uh, collega's inderdaad... hebben ja. we dit terrein in uh, juli uh, in een openbare verkoop van het dienstlandelijk gebied kunnen kopen. En u bent van de Stichting Recreatie en Landschap? Ja. En u heeft grootste plannen met dit gebied? Ja, als we kijken naar de totale ontwikkeling... dan willen we hier een, een, een geïntegreerde gebiedsontwikkeling, ongeveer 115 hectare. En de inrichting grofweg van het gebied is dat we zo'n 30 hectare bestaande natuur... ...in Zoals het dit hier, willen integreren. Mopterrein is eigenlijk het grootste, min of meer aan een gesloten stukje natuur. Dat op de boom... Ja, hier hoeven jullie alvast niks aan te doen. Nee, precies. Daarom zou het gebied juist ook op deze manier... zoals het nu door het dienstlandelijk gebied is opgeleverd... Ja. zouden we het ook heel graag in stand willen houden. Wat gaan we het nou ook doen? Nou zie ik hier bijvoorbeeld al, uh, al water, hè? Ja. Het, het komt nu spontaan op, het is grondwater eigenlijk, want erboven boven komt. Die meten door het afgraven natuurlijk van die, uh, de, de asfalt en de bebouwing die hier heeft gestaan. Zijn er een soort kuilen ontstaan? Ja, precies. Hier en die op... willen jullie ook graag zo laten? Ja, we willen eigenlijk het gebied van die, die 115 hectare, dus 30 hectare bestaande natuur... we willen zo'n 45 hectare nieuwe natuur in het gebied gaan toevoegen. Ja. En daar willen we in die 115 hectare een natuurgolfbaan realiseren. Maar dat is toch uh, strak gemaaide gazonnen lekker veel onkruidverdelger en zo? Nou, Dat laatste is niet aan de orde, dat doen we tegenwoordig niet meer. Hè. We maken gebruik van hele moderne grassoorten. En die ongeveer 25, 30 hectare, dat is inderdaad, om het maar plat te zeggen, platgemaaid gras. De rest van het gebied denk ik dat we zoveel mogelijk de natuur zijn werk laten doen. Okay. En daar hebben onder andere Erik Korsten gevraagd al een aantal jaren geleden om ons daar eens in te adviseren. Wat zit er op dit moment aan waardes in het gebied? Want Erik, je hebt niet alleen verstand van vleermuizen, maar je hebt ook geadviseerd over nou, de natuur hier. Wat je nu eigenlijk ziet, vooral is je ziet heel veel zand en water en je ziet veel bomen. Mm -hmm. Eigenlijk vrij... Monotoom. Straks krijg je hier weliswaar een aantal gedeelten die echt golfbaan zijn... en die misschien qua de gewone natuur waar je aan denkt niet die waarde hebben. Maar alle ruigtes die daartussenin liggen... en deze golfbaan krijgt veel meer ruigtes dan een normale golfbaan... Mm -hmm. die krijgen een veel hogere natuurwaarde dan het terrein zoals het hiervoor was. En dat is gunstig voor eigenlijk alle diergroepen. Ik noemde net al de vogels, maar ook vlinders. Uh, er zitten hier uh, wat reptielen. We zien nu al dat de reeën die eerst heel moeilijk het terrein op konden... vanwege tegen de hekken... Overal zie je reesporen. Ja, dat is alleen maar mooi. Dan staan we hier uh, op een geïmproviseerd bruggetje. Ja. Dit lijkt al wel het begin van de sloot. Nou, er komen aan de uh, zuidoosthoek van het gebied komen eigenlijk twee uh, op dit moment slootjes binnen. waren Vroeger beken. Nou, die willen we weer terugbrengen in authentieke staat. Laten hermeanderen door het hele gebied heen. En mooi woord, dat is hè? Het... hermeanderen. Ja, ik vind het ook zo'n populair woord. Ik denk Laat ik hem ook maar een keer gebruiken. Er komen veel bochten in, in ieder geval. Precies. Okay. En uh, met, met hele flauwe oevers. <laughs> Nou, inmiddels zie ik de toren. Hij ziet daar prachtig uit, keurig afgewekt. Is het niet een beetje te netjes voor een vleermuis? Ze zeggen wel eens dat als je weinig tijd hebt om iets te maken, dan doe je het quick and dirty. Deze is eigenlijk erg netjes, en, ja. of eigenlijk, hoe zeg je dat, quick en erg netjes geworden. Ja. De reden dat we deze stenen hebben gekozen is dat ze zo donker mogelijk zijn, waardoor ze in de zon lekker warm worden. Bovenaan hebben we ze omgedraaid, daar is het wel voldoende ruw. Ja. Nou, dat is de invliegopening. Ongeveer een uh, flinke brievenbus, zeg maar. Ja. Daar, die is bedoeld voor grote overleermuizen om aan de binnenkant van de toren te kunnen komen. En ja, die zaten hier ook? Die zaten hier ook, ja. Ja. ja. Die zaten in een lood die hier vlakbij stond. Heb je sleutel bij je? Ik heb een sleutel bij me. Oké, okay, nou. Mogen de anderen ook mee? Of is dat niet de bedoeling? Ja, het is erg krap binnen. Oh. Nou, dit is een uh, hele kleine, uh, eigenlijk een soort bewakingscamera. En hiermee controleren wij of uh, bijvoorbeeld holle bomen, of dat daar vleermuis in zitten. Maar bij holle stenen, deze toren heeft aan de binnenkant holle stenen, werkt dat ook prima. Ja, en je hebt hem gemonteerd op een uh, ja, soort van staaf, zeg maar. Ja, het is gewoon een ijzeren staaf ja. en met een scheniertje erin en een hele hoop draadjes. En uh, ja, het werkt. Dat is het belangrijkste. Ja, oké, okay, nou jij gaat de ladder op. Ja. Wij kijken hier op het beeldscherm van je camera. We hebben nog beeld. Ja. Het is wel spannend, hè? Ja. Ja. Ik kijk heel gespannen toe. Ja. Ik, uh, ik heb ze alleen van foto's. Uh, ik heb ze nog nooit in werkelijkheid gezien. Ja, kijk eens. Oh, leuk. Ach. Fantastisch. Wat is dat nou? Het is een, een bolletje. Grijs. Uh... Is dit nou de grootoor, Jan Pieter? Of de, de... de dwerg, denk ik. hè. De dwerg. Is dit het? Dit is het. Oh, er zit er maar één dus? Er zit er maar één. Oh. Ja. Ja. Het is voor een begin niet slecht. Het is nee? met nieuwe uh, bouwstof voor vleermuizen altijd afwachten hoe lang het duurt dat de eerste er is. We hebben nu al, eigenlijk al binnen een jaar zo'n beetje de eerste. Nou, dat is heel mooi. Ik kom nu nou. een beetje verder uit de toren, want het wordt een ja. beetje... Je zit niet zo aan, ja, dat is voor die, voor die grote ook niet echt fijn. Nou, het zonnetje breekt door. Fantastisch. Dit is een mooi moment je je voor doen. de overdracht, hè? want straks volgens mij, uh, Jan-Pieter, ja, komen al wat mensen aan. Ja, ze kunnen moment komen, ja, dat klopt. Is de officiële overdracht, hè? Klopt. Uh, mijn directeur uh, van het dienstlandelijk gebied, Andries Bouwer, die zal de sleutel overhandigen aan uh, nou, jullie directeur, zou ik maar zeggen. Chris de sleutel van? De sleutel van die vlieermuistoren. Want ja, de nieuwe eigenaar, uh, die is er verantwoordelijk voor hem, zorgen dus dat het goed gaat. Erik blijft nog een paar jaar uh, controleren, maar uh, ja. uiteindelijk uh, hebben jullie het beheer. We gaan over naar de plechtigheid. Ik vind het een pracht oplossing voor de vleermuizen die hier waren in de complexen. En ik geloof dat de eerste vleermuizen er al in zitten, dus het lijkt ook te werken. Ik ga nu afsluiten en nu begin ik, ga ik proberen de sleutel te overhandigen. Ik moet hier gewoon wat open rukken, geloof ik. Daar komt het. Vleermuis. Dit is een vleermuis. Kijk eens. Een mooie ballon. Nou. De sleutel hangt hier onderaan. <laughs> Mag ik je dit bij deze overhandigen? Dank u wel. Veel succes. Ja, dank u wel. Hou hem wel. vast, want anders gaat hij de lucht in. Met een sleutel. Ja, met de sleutel. Dat ging met grof geweld. Foto's van Jeannette en haar vleermuisactie staan op onze website. Ja, en daarmee was het mobilisatiecomplex baarle definitief natuurgebied. En zo komen er nog eens 52 militaire terreinen vrij. Waarvan de meeste binnen de ecologische hoofdstructuur liggen. Kijk, dat is nog eens goed nieuws voor de natuur. Wij gaan even luisteren naar uh, het nieuws van half negen. Daarna zijn wij weer terug. Tot zo. Radio 1: Het NOS-journaal.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 En in Amersfoort is de locatie Lichtenberg van het Meander Medisch Centrum sinds 8 uur weer open. De patiënten die vorige week werden geëvacueerd na een brand in een transformatorhuisje... worden in de loop van de dag teruggebracht. Het gaat om zo'n 70 mensen. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weeronline. De dag begint nevelig of mistig en in Friesland is het zich door dichte mist plaatselijk minder dan 200 meter. In Limburg, Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland... ...komt er dan ook nog wat laaghangende bewolking voor, maar de rest van het land is het helder. Op de meeste plaatsen vriest het, vooral in Brabant is het koud. De autoruiten zijn op de meeste plaatsen ook bevroren en lokaal kan het ook glad zijn. Maar vanuit het noordwesten loopt de temperatuur al op. Vanmiddag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden van het land komen er af en toe nog wolkenvelden voor. In de kustprovincies wordt het 2 tot 4 graden. In het oosten en zuidoosten schommelt de middagtemperatuur rond of net boven nul. Het weer van morgen lijkt sterk op dat van vandaag. Eerst mist en nevel en ook wat wolkenvelden. En dan morgenmiddag is het overwegend zonnig en wordt het 1 tot 4 graden. Morgen draait wel de noordoostenwind naar het zuidwesten. En dat betekent dat er na morgen een einde komt aan het zonnige, droge en koude winterweer.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 Ja, dus dat, dat prachtige winterweer dat gaat een beetje ophouden de komende week. Jammer hoor, jammer. Want het is zo prachtig hier, ook bij het kapitaal. Rijp op het gras en ijs op het vijver. Wat mij betreft mag het nog wel een maandje duren die winter. Krabben wil ik, de auto ruiten en de stoep vegen voor oude mensjes in de straat. Nou, we gaan het meemaken in februari. Uh, eerst maar eens tijd voor onze vaste rubriek. Vroege vogels, vraagbaak. MUZIEK Annemiek van der Hul die mailde ons en zij schreef in het Uiterwaard op Avelingen kwam ik een aantal zwaneneieren tegen, kennelijk aangespoeld, enkele nog dobberend tussen het riet. Waar komen die in deze tijd vandaan of zijn ze van vorig jaar? Eh, Annemiek, de foto staat op onze site op het forum en ik stuurde de foto ook naar Henk Kofijberg van de zwanenwerkgroep Almere en vroeg hem om wat voor eieren gaat het nou? Ik denk de eieren zijn van, uh, van zwarte zwanen. Dat is eigenlijk de enige zwanensoort die uh, op dit moment uh, zou kunnen broeden. Ik denk dat het nest zeg maar, door het hoge water gewoon weggespoeld is. En die eieren die drijven dan op een gegeven moment naar de kant. Het is uh, absoluut niet van knoppelzwanen. Die, die broeden nu niet. Ja, een klein, uh, klein zwanendrama dus. Uh, Koffijberg vindt het niet vreemd dat ze nu broeden? Eigenlijk is dit een uh, normale broedperiode. Ze komen oorspronkelijk uit uh, Australië. En daar is het nu uh, nou ja, voorjaar, begin van de zomer, zeg maar... Dus uh, in feite zit ze goed. Alleen uh, ze zijn ooit ja, meegebracht naar Nederland zeg maar, als ciervogel. En hier ontsnapt en uh, ze schijnen hier het hele jaar door te broeden, ook in de winter. Ja, oorspronkelijk uh, ja, echte exoten, dus oorspronkelijk uh, van ver weg, die uh, zwarte zwanen. Um, weet Koffijberg nou zeker dat ze niet zijn overgebleven van vorig jaar, die eieren? Het lijkt me sterk dat het eieren van, uh, van vorig jaar zijn. Uh, die blijven niet zo lang goed. Meestal is dat uh, binnen een week uh, zijn die eieren weg. Dat, dat wordt gewoon opgegeten of dat, uh, dat barst. Dat barst. Dat was kort, maar krachtig. Henk Koffijberg, dank voor het antwoord. En de vraag was van Annemiek van der Hul. Uit Lisa Douwst en Carmen Picard piano speelde het Vivace uit de Sonate in a-groot, opus 64 van Johan Nepomuk Hummel, een Boheemse componist. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Vervang alle asfaltwegen in Nederland door zonnepanelen en je hebt er een belangrijke en onuitputtelijke energiebron bij en een schone natuurlijk. Toch is deze week de droom al een stapje dichter bij de werkelijkheid gekomen. Bij wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam presenteerde TNO zijn nieuwste uitvinding, de Solar Road. Een weg die ook als zonnepaneel werkt. De provincie Noord-Holland is zo enthousiast over de nieuwe vinding... dat het volgend jaar een praktijkproef gaat doen met de Solar Road. Henny Radstaak was afgelopen woensdag bij de presentatie daarvan... en ging naar het prototype van de zonne-energieweg kijken met uitvinder Sten de Wit van TNO. Zullen we er maar op gaan staan, ja. meneer Wit? Uitstekend. Even, mag ik wat opstampen? Even stampen maar, raak. <laughs> Dit is een stuk Solarood, een kleine 2 bij 3 meter. Het eerste proefmodel wat er is, we staan op vier lagen, Ja, we staan op een, op glas, een glaslaag, opgeruwd, om te zorgen dat het stroef is en omdat we, dat we niet verblind worden. Maar heel belangrijk, ook om licht door te laten Inderdaad op de lagen daaronder. De belangrijkste laag daarin, dat zijn de zonnecellen. Er zitten zonnecellen hierin. En daaronder is natuurlijk nog een laag nodig om het hele zaakje bij elkaar te houden. En stevig te houden, in dit geval een betonnen bak. En daartussenin komt nog een laag en die gaat het licht concentreren. Dus het licht wat hier doorheen valt, concentreert hij op relatief kleine zonnecellen hieronder. Een soort lensjes, die uh, het bundelen. Zo zou je het kunnen zeggen. Hoeveel energie kun je hier nu mee opwekken? Wij verwachten dat als we deze technologie verder doorontwikkelen... dat we uit kunnen komen op ongeveer een energieopbrengst van 50 kWh per vierkante meter per jaar. Nou, als u dat eventjes afzet tegen de elektriciteitsbehoeften van een gemiddeld huishouden... dus is ongeveer 3500 kWh per jaar... dan betekent dat dus dat je ongeveer 70 vierkante meter van dit soort fietspad eh, nodig hebt om eh, te voorzien in, een, in de elektriciteitsbehoeften van zo'n huishouden. Dan nou hoorde ik dat het idee ontstaan is bij de koffieautomaat, bij TNO, <laughs> waarbij het idee was om eigenlijk ja, de solaroad te gebruiken om elektrische voertuigen direct van energie te kunnen voorzien. Op de manier waarop je je elektrische tandenborstel oplaadt, hè? Ja, de droom eigenlijk die ten grondslag ligt aan deze eerste stap, is eh, het visioen dat je... Eh, het totale wegennet uh, dat er ligt, dat je de zonne-energie die erop valt, dat je die gebruikt. En ook op de plek waar het nodig is, namelijk om het te door te geven aan de voertuigen die daar overheen rijden. Als je dat zou doen, dan zou je kunnen komen tot een uh, mobiliteitssysteem dat heel erg schoon is. Uh, heel erg uh, energie-neutraal en weinig CO2-uitstoot heeft. Bart Heller, ja, kom er even bij. Oh. Durft er ook uh, op te staan? Ja, absoluut. Het is heel stevig. Gedeputeerde provincie Noord-Holland, Milieu en Klimaat. provincie Noord-Holland gaat uh, met dit concept aan de slag. Het hele concept zou bij mij nooit zijn opgekomen. Maar daar hebben we dan gelukkig de mensen van TNO voor uh, die dat wel bedenken. En de koffieautomaat daar? En de koffieautomaat die daar zijn werk heeft gedaan, heb ik begrepen, ja. Dan komt er een proeftrajectje met, met, met de Solo Road. Bij Kromenie komt een stuk fietspad te liggen. Hoeveel ja. meter ongeveer? We denken aan 100 meter, maar misschien wordt dat iets meer. Dat moeten we nog even bekijken. Om het uit te testen? Ja, het moet in ieder geval voldoende zijn om dat uh, fatsoenlijk uit te testen. Dat daar weer goede ervaringen mee kunnen worden opgedaan om het product verder door te ontwikkelen een fietspad om mee te beginnen. Maar stel nou dat het uh, goed uitpakt. Hoe ziet u dat dan voor zich in de toekomst? Dan kun je uh, dus ook zeg maar, gewone wegen uh, ermee uit gaan rusten. De provinciale uh, wegen? Provinciale wegen bijvoorbeeld. Uh, ik hoop ook dat gemeenten het oppakken. Want die zijn natuurlijk wegbeheerders uh, lokaal. Uh, en in feite zouden alle wegbeheerders er dan mee aan de gang kunnen gaan. En dan uh, kun je inderdaad grootschalig elektriciteit uh, opwekken. En in theorie zou je dan uh, wellicht zelfs naar klimaatneutrale uh, mobiliteit uh, kunnen komen. Is het geschikt ook voor het zwaardere autoverkeer? Ik denk dat dit aardig wat belastingen kan hebben. Het blijft een glasplaat? Het blijft een glasplaat. Uit de experimenten die we nu hebben gedaan in het laboratorium blijkt dat je daar toch aanzienlijke voertuigen overheen kunt laten rijden zonder dat dat tot schade leidt. Hoe zit het met sneeuw en regen en gladheid? Nou, regen is, is geen probleem. We hebben de, de stroefheid zou een probleem kunnen zijn als het nat wordt. Nou, daar hebben we uitgebreid naar gekeken. Het blijft voldoende stroef, ook onder natte condities. We zorgen natuurlijk dat het onder afschot staat, hè, zodat het water eraf kan stromen en er geen plassen op ontstaan. Uh, ja, als er sneeuw op ligt, dan, uh, in het concept wat we nu voor over hebben, ja, dan heeft dat uh, een, uh, een nadeel, want dan komt er geen, uh, geen zon licht. doorheen. Uh, dat zien maar we kun je ook er nog op rijen. Uh, dan heb je dan hetzelfde uh, voordeel of nadeel, dezelfde situatie als met de huidige wegdekken. Uh, dan moet de sneeuw er eerst af en dan is het weer goed te bereiden. Ja. Laten we eens even verder dromen, want hoeveel kilometer weg ligt nou in Nederland? In Nederland ligt uh, op dit moment ongeveer 137.000 kilometer weg. Als we dat nou eens helemaal bedekken met Solarood, dat we daar energie uit gaan halen, dat zou mooi zijn. Ja, dat is uh, een, natuurlijk een ultiem streven. Hoeveel levert dat dan op? Ik heb daar geen uh, exacte getallen maar waar uh, voor. Waar kun je het mee vergelijken? Maar um, we hebben wel uh, uh, sommetjes gemaakt waaruit blijkt dat als je... Uh, al die energie zou kunnen benutten, dan zou je in staat zijn om alle voertuigen die daar overheen rijden ook uh, aan te drijven. En Electies. daarmee kom je dus heel dichtbij, zoals Barthelne het ook al zei, heel dichtbij, een klimaatneutraal uh, mobiliteitssysteem. Ja, we staan hem nu op, maar misschien moeten we even voelen. Want ja, het, is, het is een lichtgrijze ja, ruwe plaat, ja. het is niet glas waar je doorheen kunt kijken. En... Ja. Ja, het klinkt een beetje als schuurpapier. Hè? Ik het zeggen, het lijkt een beetje op schuurpapier. Ja. Ja. Ja. Voor het verkeer is het heel belangrijk dat het troef is. De gebruikersfietsers moeten er gewoon voldoende grip op hebben. En ook die verblinding willen we voorkomen. Dus dan is het ook belangrijk dat het, ja, dat het niet glanst. Is dit nou de oplossing waarmee we de klimaatverandering te lijf kunnen gaan? Ik denk dat dit een van de ingrediënten van die oplossing kan zijn. Maar dit is niet de oplossing... Het is niet zo dat we hier op termijn onze volledige energiebehoefte kunnen voorzien. Zo simpel is het. Maar het is, kan een heel belangrijk element zijn in die mix... die uiteindelijk leidt tot een uh, duurzame energietoekomst. Nou is het grootste deel van het wegdek in Nederland bedekt met verkeer. Dus daar valt geen licht op. Hoe zit dat? Nou, dat valt enorm mee. Ja? Um, als u even denkt aan de filemeldingen... Uh, op het moment dat er uh, 700, 800 kilometer file staat... dan vinden we dat heel veel file. Ik noem nu al net eventjes dat er uh, meer dan 100.000 uh, kilometer aan weg ligt in Nederland. 137.000 kilometer. Nou, dat betekent dat als je dat even tegen elkaar afzet... dat dan toch elke dag maar een heel klein stukje van dat hele wegennet echt bedekt is met files. En dat we dus ook nog heel veel oppervlak overhouden waar gewoon zon opvalt. En dat we gewoon kunnen omzetten en nuttig kunnen gebruiken. Het is gewoon een fantastisch idee. Het heeft geen extra besloten. Op, dat is natuurlijk ook belangrijk. He, al die, die 137.000 kilometer asfalt, die wordt natuurlijk door het autoverkeer gebruikt. Uh, maar als je die dubbel kan gebruiken, is dat natuurlijk ook hartstikke mooi. Uh, ge, het heeft eigenlijk bijna nauwelijks nadelen. Geen landschapsvervuiling, geen extra ruimtebeslag. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar wij geloven erin dat het uh, moet gaan lukken om het samen echt waar te gaan maken. Nederlands werk. De Nocturne in S-Groot van de Nederlandse componist Johannes Verhulst. Uitgevoerd door Michael Krukker. Op piano, uiteraard. De Natuurkalender. De Eerstelingen van deze week. Volgende week bestaan de Natuurkalender en de Venolijn 10 jaar en dat gaan we vieren, zondag 6 februari. Natuurlijk komt Mister Natuurkalender, Dr. Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit, naar het kapitaal. We nodigen ook een selectie van de vaste bellers naar de Venolijn bij ons uit. De luisteraars die al jarenlang bijna wekelijks hun waarnemingen doorgeven... zijn van harte welkom. Bent u één van die vaste bellers... en wilt u komende uitzending bij ons te gast zijn? Stuur dan een mailtje naar vroegevogels.nl... of een kaartje naar postbus 175-1200AD in Hilversum. Eens even luisteren wie er zoal afgelopen week hun waarneming hebben ingesproken. Met Kees van Hoorn in de gemeente Waspik zag ik in onze tuin. Vandaag de eerste bloemen van de hazelaar. Met Maarten van Akel uit Eindhoven. Ik heb veertig barmsijzen, of wellicht grote barmzijzen gezien... in Hartje-Eindhoven, de Tongerse straat. Dit is Annie Betten uit Verwet. En gisteren hoorden wij voor het eerst weer onze bonte specht klepperen. En dat gaf een heel mooi voorjaarsgevoel. Met Connie Wubbels uit Alkmaar. Vanmiddag zag ik bloeiend speenkruid langs de groene weg tussen Alkmaar en Bergen. U spreekt met Rob Dekens in Oosterhesselen, Drenthe. Ik wandelde op maandag tussen de middag, zo tussen 12 en 1 uur met mijn hond, van Oosterhesselen naar Gees. En toen passeerden mij voortdurend wilde zwanen in groepjes van 2, 3, 5, een keer 9, een keer 12. Totaal zo'n 45 of 46. Het was een prachtig mooi gezicht en ze waren voortdurend aan het kwekken met elkaar. Met uh, Bernie Sluiter uit Nijmegen. Ik zag vandaag bij de Rentmeesterlaan de Hamamelus Virginiana bloeien. Terwijl dat eigenlijk meer een herfstbloeier is. Maar ik vond het wel leuk dat die nu ook bloeide. Met Willy Bloddus in de beeld. Wij Boffen dat... Ons klooster een beschutte binnentuin heeft. Want daar staat nu op 26 januari de Majolia-struik in volle bloei. En dat is behoorlijk vroeg. Ik spreek met Rob Dekens in Ooster Hesselen. Ik heb heel enthousiast gemeld dat ik wel 45 wilde zwanen zag vliegen. Maar ik moet dat een beetje herroepen. Het is nu woensdagmiddag weer middag En ik kom daar vlakbij, bij een weiland. En daar zitten er wel 200. Goedemorgen met Henk van der Kwaak van Volkstuin ter Weer in Wassenaar. Op en rond onze tuin zien we natuurlijk altijd heel veel vogels, gelukkig maar. Maar de vogel die ik afgelopen woensdag zag, was, ja, dat was echt een verrassing. Een goudvink had ik hier nog nooit eerder gezien. Prachtig met die uh, rode borst en een uh, zwarte kop. Ik, ik kende de, de goudzink eigenlijk alleen maar van foto's. Maar ja, nu weet ik dat die uh, ook in het echt eigenlijk gewoon een plaatje is. Ja, dat was de venolijn, de goudvink. Uh, ziet er prachtig uit. Aan zijn geluid mag hij nog wel wat doen. Ik sta hier nu weer buiten bij het kapitaal met Jan van der Straten... van de stichting uh, Sax Saxifraga. Wat betekent dat eigenlijk, uh, Jan? Wetenschappelijk gedaan van Steenbrek. En dat is toch dat, dat plantje? Dat... Ja, dat zijn plantjes die op de rotsen groeien. Ja, Saxifraga. Uh, van het project NL in beeld. Nu heeft u er net verteld, uh, heel Nederland uh, kun je opdelen in kilometerhokken. Van een kilometer bij een kilometer. Hoe, hoeveel hokken hebben we dan? Ja, heel Nederland is ongeveer 41.000, 42 42.000. Daar zit water ook bij. Als je het water eraf zegt want dan fotograferen we niet. Dan kom je pakweg op 35.000, 36 36.000. U wilt in al die hokken, 36.000, vier foto's maken vanuit het centrum naar noord, oost, zuid, west. Uh, gaat u dat doen? Nou, dat lijkt mij uitvoerbaar. Daar heb je ook mensen voor nodig. We hebben er al aardig wat, ja. maar we moeten er nog meer bij hebben. U heeft mensen nodig. Dus dit is eigenlijk een, een, een sportje ter werving van uh, kilometerhokfotografen. Uh, zo zou je het kunnen noemen, ja. 36.000 kilometer. Hoeveel hokken uh, worden er nu al ingevuld? Door, door u of door andere mensen? Nou, dat uh, hebben we toevallig gisteren eventjes uh, uitge, uitgevlooid. Uh, 9.000 hokken zijn geclaimd door mensen in Nederland. Ja, die hebben aan u gemeld. Ja, ik dus doe mee. Ik ga naar zo'n hok ja, en maak vier foto's. Ja, die gezegd doe mee, maar dan ga je die en die hokken fotograferen. Dat is vastgelegd. Als ik mee wil doen, hoe, hoe gaat dat? Nou, De beste methode is om eventjes naar de website te gaan. www.nl Inbeeld.org. En daar vind je genoeg informatie om te weten wat je moet doen. Ja, dan kies je een hok uit. Een leuke ja. plek of bij je ja. in de buurt. En dan, en dan ga je daarheen. Um, dan moet je als fotograaf aan de slag. En, en, en geeft u nou eens even een korte instructie uh, wat ik dan moet doen. Op het begin is het het handigst als je thuis eventjes bepaalt... waar het midden van het hok is. Dan kan je op de kaart even kijken. Uh, op de website staat ook een digitale kaart met de midden van ieder hok met een bolletje aangegeven. Dus daar kan je ook op die manier uh, bij pakken. Je kan een printje maken. U heeft hier een printje? Een printje van het blad waar je bent. En dan trek je gewoon de lijnen door de hoeken van het hok heen. En wij de lijnen elkaar snijden... Daar heb je het centrum van het hok. Ja, je hebt, je hebt een vierkant uh, hokje. Je ja. maakt twee diagonale ja. lijnen. Dat heeft ja. hij hier gedaan. In het midden is inderdaad... Het is, ja, ik, de oude pad in mij komt weer boven. Het is net alsof ik naast mijn hopman sta. Want ik begrijp het gelijk weer helemaal. En in het midden is het, uh, het, het kruisje. En daar fiets je dan naartoe. En dan maak je de foto. Je maar je kan veel. het anders doen. De GPS-fanaten kunnen uh, de coördinaten van dat uh, midden... in hun GPS uh, uh, downloaden. Dat kan je via de website doen. Daar staat het aangegeven. En dan ga je met je gps ga je daar naartoe. Ja. En dan kom ik aangefietst en dan kom ik bij een heel groot stuk boerenland... met een stuk prikkeldraad eromheen en een sloot eromheen en een boedende stier in het midden. En dan kan ik helemaal niet naar dat midden van het hok. Dan zoek je een plek uit in de buurt van het hok waar je wel kan komen. Op een normale manier en wat te verstaan. En omdat je de coördinaten vastlegt van het punt waar je bent, is dat geen probleem. Oké, okay, dat moet je dan ook doen. Want je moet wel aan u melden, of op de site... Ja. dat je niet naar het binnen bent gegaan. Ja, oké. Okay. Nou, dat is niet zo moeilijk. Als je de GPS hebt, dan kijk je even op je GPS en je weet het. Als je die niet hebt, dan ga je s'avonds even achter de pc zitten... en kijk je op Google Earth met het handje. Daar stond ik. En onderin uh, het beeld verschijnt dan door de breedte, oostlengte, zoveel. Nou, oké, okay. dan heb je de coördinaten van die plek. Ja. Um, dan ben ik naar het midden gegaan... Uh, dan is het nog de bedoeling dat ik een, een, een net Noord-Zuid-foto uh, maak, ja. toch? Klein kompasje kan geen kwaad. Uh, het is wel eens lastig om de kaart precies vast te stellen wat is nou precies het noorden. Een klein kompasje, een paar euro en je hebt een uh, leuk plastic dingetje, dat is voldoende. Ja, want het hoeft alleen maar zo even te zeggen: dat is Noord, dat is West, Oost, ook ja. klaar. Ja. Uh, nu staan we hier bij het kapitaal. U, u zei mij net al, nou, dit is niet precies uh, het centrum, hè, Maar we gaan hier toch even uitleggen hoe je het doet. Uh, hier achter ons is het uh, een Prachtig gebouwtje. Maar als ik uh, plat tegen die muur aan, aan fotografeer... en ik heb net berekend, dat is precies west. Hè, dat is uw opdracht. Ja, wat heeft u dan aan zo'n muur? Ja, dan moet je toch even een plek zoeken die... Uh, je moet een plek zoeken altijd die A, bereikbaar is... en B, waar je ook een klein beetje kan fotograferen. Het heeft natuurlijk geen enkele zin om naar de blinde muur te gaan zitten fotograferen. Ja. Maar uh, uw opzet was, we leggen het nu voor eens en voor altijd vast... dan kunnen ze over 30 jaar doen ze het weer. En dan uh, kun je het vergelijken. Ja, uh, uh, uh, hoe weten ze nou 30, over 30 jaar dat ik net een beetje links... omdat ik dat mooier vond, uh, ben gaan fotograferen? Om de gereden, dat in, in de naam van de foto staan precies de coördinaten opgegeven. Die zijn op de meter nauwkeurig. Dus uh, dat jij een beetje afwijkt van het midden, maakt geen enkel probleem uit. Want het ligt vast waar je stond. Ja, ja. In die plek kan je over 30 jaar net zo makkelijk terugvinden... Uh, Duidelijk. Nu het fotograferen zelf. Ja. Nou, gewoon een simpele camera is genoeg. Uh, als je een betere hebt, is het ook goed natuurlijk. Uh, houd de horizon een beetje boven in beeld. Dat we niet allemaal de lucht fotograferen. Uh, zorg dat je diafragma een klein beetje in de buurt van de 8 of de 11 zit. Alles heb je niet genoeg scherptediepte. Ja. En zorgt dat je. Maar staat... die automatische camera's die doen dat toch allemaal uh, zelf? Ja, als je hem op ja, automaat automatische. Zet. camera's willen nog wel eens een keer bijvoorbeeld. Uh, uh, een opgave geven aan die camera. om f4 een 2000ste te fotograferen. En dat kan je beter helemaal niet hebben. Het is handiger als je dat zelf instelt. Ja. Is In staat... de duurt van f8, f11. En een sluitertijd van een 100ste, 150ste, 200ste. staat ook allemaal op uw site. Dat staat op de website ook. In de handleiding wordt dat uitgelegd. Statief nodig? Nee, niet. Uh, als je uh, pakweg in de buurt van een 150ste, een 200ste zit, dan, uh, en je bent uh, een beetje goed in staat om een camera vast te houden, heb je geen ontscherpte. Ja. Als nou op een gegeven moment heel Nederland uh, gekuvert is. U zei: nu zijn al 5000 plekken geclaimd. Nee, je nee, kunt nee, iets claimen? Negen. 9.000. 9000. Uh, je gaat het claimen, je gaat die foto maken. Dat voer je dan uh, in. Ja, eerst dat nog maar even. Ik heb de foto gemaakt. En dan? Even met uh, opsturen, met wie transfer. Heel simpel. Wij zeggen ook vanzelf. Ja. Als dat op een gegeven moment helemaal klaar is, wat dan? Er staat op de website. Uh, alle beelden worden nu al die binnenkomen op de website gezet. Uiteraard de enige vertraging natuurlijk. Uh, daarnaast worden ze de grote beelden, want op de website staan kleine beelden. De grote beelden worden vastgelegd. Op een paar harde schijven, op verschillende plekken opgeslagen. Dat we niet uh, ondergein krijgen dat we een keer verlies krijgen van beeldmateriaal. Ja. En uh, op die manier wordt het bewaard. Ja. Maar gaat u er nog mee naar de overheid of naar de landschappen? Gaat u nog zeggen, mensen, nu ziet het er zo uit en waakt ervoor dat het zo blijft of iets dergelijks? Nou, kijk, het is wel zo dat uh, uh, met name mensen van Wageningen Universiteit uh, Altera, en Alterra... Uh, en mensen van het Planbureau voor Leefomgeving... zeer geïnteresseerd zijn in de uitkomsten van dit project... Die hebben daar al uitgebreid met mij over gepraat. En die zeggen, dat willen wij ongelooflijk graag hebben. Natuurbalans, Dan kan je met materiaal hier vandaan... Uh, van die project komen om komen op laten zien wat er gebeurt. Ja, ja. Uh, gaat u eens aan de slag? Want ja, we staan hier te kletsen. Maar we staan niet van niks buiten natuurlijk. Uh, u pakt u groot. Dit is wel echt een mooie, hele mooie spiegelreflex. Pakt u erbij? De dop van de camera. <laughs> Knop aanzetten. We waren les 1 vergeten. Ja, dop ja. van de camera. Ja. Uh, dit is het west. Ik maak altijd west, noordoost... Zuid, ja. om te zorgen dat je altijd dezelfde volgorde hebt in de foto's. Als je, je tien hokken gaat fotograferen, je houdt niet steeds diezelfde volgorde aan. Dan weet je niet meer welke foto Noord was. Hè. Ja, dat, heeft u nog een, een tip om dat te onthouden of per nee, foto? Zorgen dat je een volgorde hanteert, die je altijd hanteert. En die je zelf vaststelt dat je het zelf het leukste vindt. Okay. Gaat u gang? Ja, dit is het westen dus. Ja. Ja. We, we kijken, kijken nu vanuit het kapitaal naar het richting... Gebouw, ja. ...naar het gebouw van Valschapenburg. He, de Datscha van, van de Amsterdamse Kooplieden van vroeger. Ja. En nu het hoofdkantoor van Natuurmonumenten. Uh, uw uw nou, vrouw loopt daar in de verte. Mag dat op de foto? Ja, geen enkel bezwaar. Nee, over 30 jaar is er niet mensen mensen, meer hier, hier op deze plek. Uh, fietsen zijn er, uh, er zijn mensen met de kinderwagen. Oh. Er zijn auto's. Uh, die horen er gewoon bij. Okay. Is die gemaakt? Uh, ja, uh, die is nu gemaakt. Ja, dat is west. West. Ja, nu. Doord. We kijken naar de vijver. En de grote bomen erop. Moeten we hem wel eventjes op de goede stand zetten. Dat is die. Noord, ja. Kijk, ja, en nu kijken we naar een hele grote rododendron. Ja, ja dat klopt. Die gaat nu gaat hier op de gevoelige plaats, zoals dat heet. Maar, en u houdt hem een beetje links ook, dat u een stuk van dat pad ziet Precies. en het landschap nou, een beetje. Ja, kijk, hij moet natuurlijk wel naar het oosten gaan. Ja, ja, ja, het moet wel kloppen. Maar nu... Daar hadden we het net al over. Ja, en kijk, dus... binnen zien we het kapitaal. We zien uh, Rob zitten, uh, onze regisseur van vandaag. Uh... Zuid. Zuid. Nou, kijk, maar mag ik de foto eens zien? Voilà. Ja, maar ja, dat is alleen maar dat gebouw. Ja, als ze uh, het beter hadden kunnen, uh, uh, kunnen kiezen van tevoren, was ik iets beter daar Oké, dit is even voor het moment. Nou, nu hebben we ze er allemaal op. Uh, die gaan we invoeren. Ja. Doet u nog maar eens even heel kort uw oproep. Ja, iedereen die mee wil doen aan dit project... ga naar www.nlinbeeld.org. En daar vind je alle informatie en handleiding. Er staat een kaart op kilometerhokken. Daar vind je die kaart op waar die met rode bolletjes in het midden... Van die hokken staat aangegeven. Je mag zelf kiezen. dus het nummer. Ja, je mag zelf kiezen. Valt ja, nog genoeg kiezen. te kiezen. En geef op welke hokken je wilt fotograferen. En op die manier doe je mee aan, het, het, vast, de rest. aan het vastleggen van Nederland. Jan van der Straten van Saxifraga. Heel hartelijk bedankt. Uh, iedereen kan meedoen. En als u die website van Jan niet vindt... kunt u naar vroegevogels.varen.nl. Wij zijn zo weer terug na het nieuws van half negen... Nog een heel klein staartje muziek. Of zal ik even zeggen wat we daarna gaan doen? Ja, we gaan. Uh, we gaan ja, u kijkt al op uw, op uw uh, horloge. Hè, van klopt het wel? Gaat u nu gaat hier nou nog een De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Opstand in Tunesië en Egypte. Red Westerns in Rotterdam. Moosco bij dokter en de dokter moet helpen. Ik vergeet alles beneden. Sam Moos en Max Thijs.